Er komt dit jaar definitief geen Formule 1-race op Zandvoort. De organisatie heeft laten weten dat de wedstrijd is doorgeschoven naar volgend jaar. Wanneer precies is nog niet bekend. De race zou eigenlijk begin deze maand zijn, maar dat ging niet door vanwege de coronacrisis. De Formule 1 had Zandvoort nog gevraagd of er alsnog een race kon plaatsvinden zonder publiek. Maar dat ziet de organisatie niet zitten. Die wil de terugkeer van de Formule 1 in Nederland graag vieren met de fans, zegt directeur Jan Lammers. PvdA-leider Ascher vindt dat minister Van Rijn binnenkort kan stoppen als minister voor Medische Zorg. De PvdA ging er voor drie maanden aan de slag na het plotseling opstappen van Bruno Bruins. Die stap was opvallend omdat hij geen lid was van een van de partijen uit het kabinet. Van Rijn trad toe op persoonlijke titel, niet namens de PvdA. Een groep prominente wil met een petitie voorkomen... dat een Duits museum in Osnabrück een gebouw vernoemt naar de Duitser Hans Kalmaier. Hij redde volgens de Tweede Wereldoor tijdens de Tweede Wereldoorlog veel joden het leven. Mensen die volgens de Duitse rassenwetten tot jood werden bestempeld, deden vaak een herzieningsverzoek en Kalmaier moest dat beoordelen. Door veel verzoeken in te willigen, behoede hij deze mensen voor deportatie. Na de oorlog werd hij geprezen en kreeg hij postuum de hoogste Israëlische onderscheiding. Maar volgens journalisten en initiatiefnemer van de petitiehand Knoop... heeft Karl Meijer ook 1500 herzieningsverzoeken afgewezen. Knoop vindt dat Duitsland geen belastinggeld moet besteden... aan een controversiële figuur. Het weer nog. Op veel plaatsen schijnt volop de zon. In de loop van de dag wel wat wolken in het noorden. Er staat een matige tot vrij krachtige noordenwind en het wordt 15 tot 22 graden vanmiddag. Ook morgen zonnig en iets minder wind. Op veel plaatsen wordt het dan een graadje warmer. In het weekende blijft het vrij zomers. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dat vind ik altijd wel uh, zo netjes dat je Jaap Jongbloed helemaal uit uh, moet laten praten. Want uh, dat is eigenlijk niks. De laatste drie seconden van dat spotje weg uh, appen, weg, weg nemen, weet ik veel. Straks uh, gaan we praten met Ernst Brokmeijer. Met uh, Jelmer. die zit hier gewoon in de studio. En... Met Ron Brouwer. Dat is het eerste uur in dit programma. Dat heet Voor en die regio. Nou, dat uh, zeggen ze, geloof ik, ook uh, zelf. Moet, wordt er geacht om dat helemaal uh, vol uh, te kletsen, hoor. Uh, als het goed is, moet die nu komen. Ja, en dan moet ik ook nog iets. Uh, Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. I'm not Die, die maken ze nooit meer eigenlijk. Brainbox. Wel een beetje gestolen, want het uh, nummer is gecomponeerd oorspronkelijk door George Gershwin. Summertime. Ik heb hem ook nog ergens gehoord op het vrijdagmiddag tussen vijf en zeven bij Walter in het programma. Toen was dat weer iets van een soort moment van origineel. Maar goed, acht minuten over tien. Het is meteen ook gelijk de vuurdoop voor deze ochtend. We gaan iets uitproberen. Want binnen de buren van deze omroep... hebben we een technisch duo. Dat wordt M&M genoemd. Maar sinds vandaag... Hebben we ook een duo, wat uh, K, K is. Want Jelmer is ook nog ja. gewoon fysiek aanwezig. Goedemorgen. Zeker, goedemorgen. Ja, uh, dit, uh, dit gaan we denk ik, uh, ik. Ik zit nu al van. Als ik. Uh, jij bent volgende week, hè, mag je ja. zelf uh, even het programma doen tussen, tussen 10 en 12. Dus volgende week sta jij op deze plek. En vrijdag dan. Ja. Maar ik uh, zit er hard over te denken. Nou, uh, de als sidekick. Als, ja. Als, als, ja, precies. Ik wou het net zeggen. Dan uh, doen we het uh, de week erop. Kom je er gewoon uh, gezellig uh, bij zitten. Zijn we gewoon met z'n twee. Dan, uh, dan uh, heb ik ook. Uh, uh, gewoon wat aanspraak. Want het uh, blijft toch uh, ook. Ja, ik, ja. Ik, ik kan het wel in eentje. Maar het is ook wel even. Ja, de interactie fijn. is leuk. Ja. De interactie is denk ik uh, veel leuker. Uh, maar goed. Uh, jij hebt natuurlijk wel het uh, nodige uh, verzameld straks om half elf. Om half elf uh, staat er weer genoeg. <laughs> Dus, dus dat, dat, dat sowieso. Maar um, hoe ben jij eigenlijk uh, zo'n beetje doorheen gekomen de afgelopen 24 uur? De afgelopen 24 uur? Nou ja, ja de, door te werken. De afgelopen 24 uur maar er is wel veel gebeurd. Uh, mm. Weer binnengekomen, ook vanochtend nog net uh, voor 10 uur. Dus uh, dat nemen we straks allemaal mee. Ik weet het, ik kreeg een appje van uh, ene Rob Harms. Die, de uh, die ZFM zei... was een van de eersten. Ja, ja, Wij waren geloof, geloof ik echt een van de eersten, uh, wat, wat dat gaat. Uh, dat dat uh, heeft niks met de autosport te maken, maar wel met iets anders. Want Rob had uh, iets uh, geappt. Er was een steekpartij wat plaatsgevonden had op de Zandvoerslaan. Is je dat? Ik heb daar niks aan gehoord. Nee, nee maar er was wel een trauma-hele onderweg. Dus ik weet niet uh, hoe verder de, de afloop daar is. We gaan uh, zo dadelijk wel even zoeken. Uh, we gaan ook dadelijk uh, praten met Ernst Brokmeijer. Hij heeft alles uh, te maken met, uh, met het strand. Want ja, als uh, de regels uh, worden opgerekt... dan uh, zal er ongetwijfeld ook nog wel het een en ander voor gevolgen hebben op het strand. Uh, dat, dat lijkt me wel. Ja. Dus, uh, dus dat, dat komt in ieder geval uh, straks uh, voorbij. Kwart voor elf gaan we praten met uh, Ron Brouwer. Want uh, ook daar is het uh, nodig over bekend. Want... Uh, Noord-Holland uh, Nieuws bracht dat. Maar uh, wij brachten dat als... Uh, ja, dan zet ik even een andere pet, stiekem een andere pet op. Uh, van Nieuws.nl waren we ook uh, er rap bij. En uh, dat had uh, te maken met uh, de terrassen die in uh, de straat En uh, we willen toch ook weten hoe Ron Brouwer daarover denkt. Uh, want afgelopen zondag was hij bij uh, Rob en AJ in de uitzending. En daar was hij iets wat gereserveerder. Dus ik uh, ben benieuwd hoe hij uh, dus, uh, daarop uh, reageert. Uh, want uh, er waren ook besprekingen uh, gisteren met uh, de mensen van de gemeente Zandvoort. De horeca heeft daar even gesproken. Ja. Uh, uh, en dat ging onder het kopje, uh, Jammer. Want dat, dat had ook nog een speciale naam. Formule anderhalf had ja, ik gelezen. Formule anderhalf. Nou, ja. ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat, was, uh, dat was ook nog uh, een dingetje. Goed, um, dat uh, zeggende ga ik eerst uh, weer een Nederlandstalig nummer draaien. Een nieuw Nederlandstalig nummer is gisteren gepresenteerd. Uh, zij wordt omschreven als uh, een uh, christelijke zangeres. Maar dat vind ik eigenlijk uh, toch uh, een beetje te uh, strak gekaderd. Uh, want uh, er zitten te, te best wel elementen in waarvan ik denk dat het is behoorlijk universeel is. Uh, De Liese heet zij en het nummer dat heet Je Verbonden. Zal er zijn voor eeuwig en altijd Wat meer wil weten over deze dame, dan zou ik uh, zeker vanavond even luisteren tussen 8 en 10. Want dan mag ik hier ook uh, nog een keer zitten en dan verstaan eigenlijk, want dan uh, komt zij langs. Denise, tenminste telefonisch dan wel te verstaan, om het een en ander toe te lichten over deze nieuwe single. Verbonden heet hij uh, en hij is uh, nu al uh, hier uh, te horen bij ons uh, bij ZFM Zandvoort, CFM Zandvoort, Zandvoortse omroeporganisatie. Wat je maar wil zeggen over hoe je het uit wil spreken, ik uh, vind het allemaal best. 16 minuten over tien is het inmiddels uh, geworden. En dat uh, betekent dat we gaan praten met Ernst Brokmeijer. Goedemorgen, Ernst. Goedemorgen, Jaap. En, en geen zorg, ik ga niet zingen, want dat kan ik niet. Oh, kan je dat niet? <lacht> nee. nou, dat, dat zou, het zou wel mooi zijn. Als ik uh, zo uh, denk van een, een zingende uh, man van de reddingsbrigade, weten ze ook meteen uh, dat die strandposten goed uh, bezet zijn, toch? Ja, precies. Dat, dat, <lacht> dat zou een hele mooie zijn, maar ik ga, ik ga het jullie echt besparen. Oké, okay, oké. Okay. Het is wel een bruggetje richting uh, die strandposten, want die gaan open. Ja, uh, nog, ze zijn al open geweest. Open geweest, al uh, oh. ja. Ja, ja. Nou ja wij we, we zijn natuurlijk net als veel, veel anderen. Uh, hebben we ook uh, een hele periode als ik, niet of nauwelijks iets, uh, iets kunnen doen. Ja. En, voor standaard is het werk thuis natuurlijk een wat lastiger. Dus uh, ja. sinds maart is alleen onze alarmploeg uh, in actie geweest. Ja. Um, en ja, de, de zomer komt eraan. Dus er is de afgelopen periode heel hard achter de schermen gewerkt. Om uh, ja, allerlei maatregelen te treffen zodat we eigenlijk sinds hemelvaart weer uh, een, een groot deel van onze uh, ja, we het noemen, operationele taken op het strand uh, hebben kunnen hervatten. Ja. Um, en dat gaan we ook uh, vanaf kant Pinkston Weekend en uh, daarna op de mooie dagen weer, uh, weer doen. Ja, um, want uh, ook voor jullie gelden die protocol. Ja. ja? ja. Ja, wat dat betreft zijn wij, zijn wij in basis natuurlijk uh, niet, niet anders dan uh, elke andere Nederlander. En dat betekent dat uh, ook voor ons uh, alle basisregels zijn, uh, anderhalve meter afstand, uh, blijf thuis als je niet lekker bent, al dat soort zaken gelden. Ja. Um, um, en um, daarnaast dat een deel van onze werkzaamheden dermate is dat ze ja, met al die regels ook heel lastig uit te voeren zijn. Dus dat betekent dat er echt uh, landelijk en met de gemeente veiligheidsregio's gekeken is naar hoe kunnen wij. Niet alleen in Zandvoort, maar ook in andere kustplaatsen in Nederland. Uh, en die strandtaken, toezicht op slimmers, uh, de slimmers, de EHBO-verzoeken. Hoe kunnen we dat uh, op een uh, zo veilig mogelijke manier weer, uh, weer hervatten? Ja. ja, je hebt het ook over, die, uh, over de, uh, de EHBO-verzoeken, zeg maar. En ja. uh, hoe is het toezicht op kinderen? Hoe gaat dat eruit zien? Uh, ook daar, hè, ik denk in het algemeen, hè, onze hoofdboodschap voor dit seizoen... Uh, um, is onder andere Het um, um, En wat we daarmee bedoelen is: uh, let ook goed op elkaar. En voor is zijn we zeg maar, met de... elkaar dan een beetje zien dat gelukkig mensen vrij ver uit elkaar zitten en dus wel wat meer uh, overzicht en ruimte is. Uh, maar zeker met kinderen, uh, uh, doen we in eerste instantie een oproep aan de strandbezoekers: ja, let gewoon nog beter op je kinderen. Hè? Dat moet altijd al. Mm -hmm. uh, maar juist nu. Uh, want het is gewoon lastiger voor ons uh, uh, uh, en normaal. Uh, uh, wij zeggen: Mag iedereen met ons mee in de auto? Um, rijden we rijden een groep daar heen en weer om, uh, om mensen te helpen. Um, ja, daar zijn een aantal, uh, aantal uh, uh, nieuwe regels bij waardoor dat moeilijker is. Uh, en natuurlijk, als een kind echt zoek is, dan gaan we daarmee aan de slag. Uh, maar het kan zijn dat we, waar we normaal, even meteen ophalen. Dus aan de, degene die de, het kind gevonden heeft vragen: Kan het nog even bij jou blijven zitten? Uh, terwijl we kijken waar de ouders zijn in plaats van meteen ophalen. Uh, we kijken naar manieren om. Uh, en ja, toch ook dat bewustzijn rond het gebruik van die uh, uh, antiverdwaalbandjes. Uh, het goed met elkaar afspreken waar je ziet op het strand om dat uh, verder te benadrukken. Mm. Uh, en onderaan de streep, ja natuurlijk als een kind echt lang zoek is of zit ergens helemaal in paniek. Dan gaan we daar natuurlijk mee aan de slag. Maar we kijken wel echt uh, naar uh, mogelijkheden om dat wat slimmer te doen. Uh, om minder bewegingen over het strand te, uh, te hoeven hebben. Uh, minder mensen met elkaar in aanraking te laten komen. En, en, en ervoor te zorgen dat nou ja, als iemand zoek is uh, of uh, gevonden is, dat hij zo snel mogelijk weer met de familie in rekening wordt. Ja, oké, okay, dat, dat, dat zijn even in het kort uh, de nieuwe, uh, ja, een beetje het, uh, uh, de veranderingen eigenlijk in, in, in dat opzicht. Ja, um, ja dan, dan uh, is er natuurlijk ook van, maar zal het veel drukker worden dan. Uh, dan Normaal. Ik, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken. We hebben nu het hemelvaartsweekend uh, gehad. Dat, uh, dat, ja. Daar is eigenlijk al voor het eerst een beetje uh, het, uh, het zicht ontstaan... van hoe mensen zich gedragen op het strand. Uh, jullie hebben daar ook weer uh, rondgelopen. Hoe is dat eigenlijk uh, gegaan dan? Maar ja, ik moet zeggen dat we, hè, vooraf uh, ook bij ons, natuurlijk, wel wat, uh, nee, niet angst, nu, wat een gezonde spanning noemen. Het was natuurlijk voor ons de eerste keer met heel veel nieuwe regels. Ja. Uh, uh, nou, dat is voor, voor onze standwachten echt al wennen. Uh, uh, alle jongens en meiden, mannen en vrouwen, zijn, uh, ja, zijn van nature super behulpzaam. En ja, er zijn nu momenten waarop we uh, uh, komende zoom misschien moeten zeggen: Goh, we kunnen je niet helpen, want je moet maar naar de huisarts daarvoor of je moet op een andere manier dat doen. Hmm. En dus dat aan onze kant was wel, uh, wel spannend. Hmm. Um, um, ik moet zeggen, als ik kijk naar het strandbeeld... Um, dat ondanks dat er heel veel mensen waren... ik wil het idee hebben dat toch bij het merendeel... het bewustzijn is van dat afstand houden, elkaar letten... Um, dus dat dat uh, nou, zeker de afgelopen weekend goed gaat... Um, wat natuurlijk een grote vraag wordt, en dat is uh, bijna in de glazen bol kijken: wat er de komende zomer gaat gebeuren. Hè? En, en wij verwachten nou, zeker ook weer naar gisteravond de persconferentie van de minister-president. Uh, uh, bedenken of je wel op vakantie gaat. Nou, uh, wat is mooier dan uh, niet op vakantie gaan en met mooi weer een dagje naar Zandvoort of een andere padplaats? Dus um, ja, het zou nog wel zo kunnen zijn dat het wat drukker wordt. Um, ja, voor ons uh, wordt dat afwachten. Belangrijk voor ons is dat we ons werk kunnen blijven doen. Een ja. uh, aantal van die andere zaken, uh, ja, daar, daar zijn we afhankelijk. En daar ga ik vanuit, ook in de gemeente en op allerlei plekken, wordt heel hard nagedacht hoe je uh, die mensenstroom uh, goed kan begeleiden, hoe je mensen kan adviseren. Dus staan, ja, daar zullen we maar uh, vanuit gaan wat dat aan die kant goed gaat. Maar ja, om ja. um, steeds, uh, als je het mij persoonlijk vraagt, denk ik dat het, zeker met dit soort weer, dat het van de zomer uh, nog wel wat drukker zou kunnen worden. Omdat er heel mensen niet naar uh, buitenland op vakantie zullen gaan. Ja, en uh, als mensen dan om hulp vragen. En jullie, dat gaat er ook uh, anders uitzien. Want dan moeten jullie eerst vragen naar mensen hun gezondheid. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, nou, ook dat. Hè, en dat is wat ik natuurlijk zei. Afgelopen weekend was een soort uh, eerste pilot. Uh, waarin we uh, eigenlijk nogal uh, wat zaken uh, hebben kunnen testen. Hè? Wat gebeurt er als iemand bij een reddingspost aankomt? Ik heb een sneetje in mijn vinger. Iemand die onwel wordt, er zijn een scala aan zaken waar normaal doorheen gegaan als eerst goed ja, is, ja, zowel op het medisch vlak, hè, eerste hulp. Als het en, en, en ja, we, we hebben te maken met, met strikte protocollen. Dat betekent inderdaad dat we eerst um, proberen goed uit te vragen wat is er met iemand aan de hand en een risico inschatting te maken. Ja, en zou het iemand kunnen zijn die mogelijk ziek is? Um, um, en zodra dat gedaan is. ...wordt aan de hand daarvan bepaald op welke manier we hulp kunnen verlenen En waar normaal als iemand voor een pleister komt... ...we misschien met drie man daar een half uur gaan studeren... Hoe we dat doen. Uh, en, ...en iemand geruststellen... En, en ...kan het nu zo zijn dat we iets van te maken... Goh, ...nou, vervelend, je hebt een sneek in je vinger... ...hier heb je een pleister, plak hem er maar zelf op. Hm. Um, um, dus we, we zullen nog steeds proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen... ...maar ook daar... Um, zul je zien dat we soms op een iets andere manier dat, dat moeten doen... om ook de veiligheid van onze eigen mensen te kunnen, kunnen garanderen. Goed. Ernst, dank je wel voor de toelichting. Nou, geen dank. En uh, wellicht uh, als er weer aanleiding is uh, dat we dan uh, nog een keer uh, met je erover uh, gaan uh, praten. Maar dat uh, mm. gebeurt dan... Al, al, altijd goed en, uh, en geen probleem. En uh, nou ja, wat ik al zei, uh, het wordt ook komend weekend weer hartstikke mooi weer... Um, dus ik zal geniet even genieten. Um, let goed op. En uh, als laatste, um, ook al ziet de zee er super aantrekkelijk uit, hij is nog ontzettend koud. Dus uh, los van alle, alle andere maatregelen moeten we dat niet vergeten dat we ook gewoon een normaal voorjaar hebben. Waarbij de zon heel erg brandt en het uh, zeewater nog uh, vrij fris is. Ja. Dus hou daar uh, goed rekening mee als je uh, richting het stel gaat in het weekend. Goed, dankjewel. Goed, oké, okay, dat was Ernst uh, Brokmaier. Uh, weer verder uh, met uh, de muziek. Uh, hier is uh, Midnight Oil. Ik las een onzalige bericht over een of uh, een andere mijnwerkersbedrijf. wat uh, ineens een historische plek voor de Aboriginals heeft uh, gesloten. Mats are burning! The river and the desert oak. Yeah. Te meer om dit nummer weer eens te draaien. Dat heeft alles te maken met een bericht wat The Guardian de wereld in heeft geslingerd en dat wat ik gezien heb bij mijn oudste zus op de Facebook-profiel. Een heilige plaats in west australië die 46.000 jaar voortdurende bezetting vertoonde... en een 4000 jaar, jaar oude genetische linkboot met huidige traditionele aard, uh, eigenaren... is vernietigd bij de uitbreiding van een ijzerertsmijn. En wat is daar nou zo bijzonder aan? Dat uh, is een uh, mijn, tenminste uh, eigenlijk ook een plek waar aboriginals hebben geleefd. Zo hebben ze daar ook uh, bijvoorbeeld uh, DNA en ou, uh, ja, zelfs uh, haren gevonden van, uh, van de, de aboriginals... En dus zijn er heel veel Australiërs die daar dus duidelijk oneens mee zijn. En reden genoeg om toch weer eens even die Bed of burning van uh, Midnight Oil uh, erbij te halen. Want dat gaat er daar echt helemaal over. Je hoort het ook echt letterlijk zeggen. Let's give the back. Dat is een beetje de, de kreet uit uh, die uh, single. Maar goed, het is al, nou, precies half elf, uh, Jelmer. Dus uh, je ja, bent je redelijk stip. Uh, nu uh, gewoon uh, rechtstreeks tegenover. Maar ja, je bent niet de enige. Want uh, Big Boskamp uh, was uh, maandag uh, hier. Uh, gewoon uh, kwam je vrolijk binnenwandelen. Dus ik ben ook even sidekick. Dus, uh, dus ja, wat dat er gaat, niks aan de hand. Verdel, wat, uh, kunnen, wat hebben we uh, allemaal... Yeah. ...gehad aan nieuwswaarde. Ja, het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen... ...maar vanochtend is het dan officieel bevestigd... ...de Dutch Grand Prix wordt definitief uitgesteld naar 2021. Ja, door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus... ...is de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix dus uitgesteld naar volgend jaar. De organisatie heeft in samenspraak met de Formule 1 Management... ...die over alle evenementen gaat uiteindelijk... Uh, ...moeten concluderen dat het niet meer mogelijk is om nog dit jaar in 2020 een race met het publiek te kunnen houden in uh, Nederland. Er is daarom besloten om de race uh, definitief uit te, uh, uit te stellen naar nader het uh, bepaalde datum in 2021. Uh, alle ticketshouders van de kaartjes, dat is misschien wel belangrijk om even te noemen... ...worden op 2 juni persoonlijk geïnformeerd met de mogelijkheid om de aangeschafte tickets te behouden voor uh, volgend jaar of een refund aan te vragen... om zo uh, je geld uh, terug te krijgen. Ja, uh, want ja, er zullen ook mensen zijn die uh, zeggen... nou, ik vind het allemaal wel prima zo, maar uh, ik doe het liever niet. Nee. nee. Ja. Uh, en uh, meer. wat het misschien nog wel leuk om te ja. noemen is... is dat op onze website is er ook een video te zien... waarin uh, sportief directeur Jan Lammers hier een reactie op geeft. Ja, uh, dus, uh, logisch. Want, uh, maar goed, uh, het lijkt me duidelijk uh, dat je als je kaartje hebt... Uh, er niet, even niet uh, bij uh, kan zijn. En dat je dan toch op een gegeven moment... Uh, dan uh, ja. Uh, ja, uh, misschien uh, door omstandigheden of wat dan ook. Maar goed, de terugkeer van uh, de Formule 1 is dus uitgesteld. Goed, ja. meer. Ja, Zandvoort uh, is van plan de haltestraat in het weekend... op drukke dagen af te sluiten. De gemeente wil hiermee de horeca ruimte geven... om terrassen uit te breiden. De maatregel staat in een plan van aanpak... voor het uitbreiden van terrassen in het dorpscentrum... Uh, dit plan wordt deze week bekendgemaakt. Een andere maatregel is dat de gemeente met ondernemers kijkt of er meer toiletten kunnen komen op de boulevards mm -hmm. Om onder meer het opengaan van de horeca vanaf 1 juni, volgende week is dat al, over een paar dagen eigenlijk al, mm -hmm. in goede banen te leiden. Heeft de gemeente een werkgroep samengesteld met zoveel mogelijk ondernemers. De werkgroep Formule Anderhalf met, maakt een plan om zandvoort op een veilige manier de zomer in te loodsen en de ondernemers daar waar mogelijk... binnen een anderhalve meter economie te ondersteunen. Ja? Ja, ja. dus uh, tot zover dat... Uh, tot zover de... dat bericht, ja. Maar uh, er zullen wel wat horeca, uh, bazen in uh, de Haltestraat... die zullen daar wel heel erg uh, blij mee zijn. Niet? Ja, zeker. Uh, zeker ook met de tegemoetkoming... Uh, in de richting van die zwaar getroffen horeca. We hebben het ja. uh, de burgemeester al meerdere malen horen zeggen... Uh, ja. dat 60 procent... Van uh, het bedrijfsleven eigenlijk meer of meer uit horeca bestaat. Dus dat ja. uh, is denk ik misschien wel de vrij logische stap. Maar goed, je hebt en, en denk ik... Zal, ja. En er zal natuurlijk altijd uh, ruimte worden gemist, want je moet natuurlijk die afstand houden. Maar ja. door, door meer uh, door je terras te kunnen uitbreiden, groter dan normaal was. Uh, Hm. Ja, het is wel een mooie tegemoetkoming. Ja. Ja. Uh, ik denk voor de mensen die dan uh, door de, de haltestraat heen lopen... wordt het ook een soort uh, slalom uh, à la ja. uh, Alberto Tomba, denk ik. Dus, uh, <lacht> ja. dus lijkt me een leuk evenement uh, ja. om uh, dat weer te plaatsen. Let je even op, Rob Harms, kan je dat even in... He, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee... dat we dat uh, als extra evenement op kunnen voeren. Dus dat uh, <lacht> is... Goed! <laughs> ja. Uh, ja, dan nog een, uh, ja, een tegenvaller voor de provincie. Want uh, de asfaltlaag die is gestort op het stuk van het Zandvoort uh, circuit. waar een tijdelijke tribune moest komen, is niet giftig. Uh, dat antwoordt de gemeente op vragen van Enna Nieuws. Het asfalt is onderzocht en de benodigde certificaten zijn overhandigd. Het asfalt bewas, bevat dus geen teer, blijkt uit onderzoek van de omgevingsdienst Eimond. Stichting Natuurbelang en de fractie van Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten beweren dat het om een giftige asfaltlaag gaat. Het duingebied wordt een gifgebied, stelt de Partij voor de Dieren. Er zouden zogeheten paks in de laag zitten en die zouden levensbedreigend zijn voor de rugstreeppad en zandhagedes. Daar heb je ze weer. Ja. De tijdelijke tribunes zijn alleen bedoeld voor tijdens de Formule 1 races op het circuit en het duingebied moet daarna weer teruggegeven worden aan de natuur. Die zou volgens Natuurbelang en Partij voor de Dieren voorgoed zijn aangetast... door het aanbrengen van een giftige asfaltlaag... dat volgens Natuurbelang een gebied van 20.000 vierkante meter bestrijkt. Het circuitpark Zandvoort liet eerder in een reactie weten... dat het niet om een vervuilde asf asfaltlaag gaat. Dat wordt nu dus ook door de gemeente Zandvoort bevestigd. Ja, goed. Uh, het zou bijna uh, dit hete van de naald. Hier komt hij nog een keer. Ja, dames en heren, dus uh, de Duitse Robrie is uitgesteld. En het uh, feit is uh, dat er uh, dus geen giftige stoffen zijn aangetroffen in, uh, in het uh, grondgedeelte. Ja. Hè? De, de asfalt, hè? daar hebben we het toch over. Ja, en uh, het, het laatste waar ik mee wil afsluiten heeft ook met auto's te maken. Maar ja, is ja. iets minder positief. Oh. Want uh, de politie is een onderzoek gestart naar de autobrand... die een volledige personenauto uitbrandde in de nacht van dinsdag op woensdag. Ook drie andere auto's raakten beschadigd. De politie houdt ernstig rekening met opzet tot brandstichting. De oproep is, mocht u iets gezien hebben of gehoord... in de nacht van dinsdag op woensdag in de buurt van het Keesomplein... aan de Keesomstraat in Zandvoort... neem dan contact op met de politie 0900 88444 of meld misdaad anoniem 0800-7000. Juist, juist. Nou, uh, dit alles zeggende... Uh, ik, uh, ik had, uh, van de week had ik uh, dus die informateur. Hè, die hebt het ja. hier gehoord. Uh, de man uh, heeft ook nog een, een soort bekendenis uh, gedaan. Uh, ik geloof op maandag uh, bij het tweede gesprek... zei hij van uh, dat jij mij koppelt aan uh, racers. En uh, dat hij toch met samengeknepen billen... Uh, bij Max Verstappen wilde instappen. Maar hij dacht van, dat doe ik toch maar niet... He? En toen uh, is hij uiteindelijk uh, bij uh, vader Jos ingestapt. Uh, dat, uh, dat, dat viel iets mee. Maar goed, hè, snelheid. Uh, de de Duitse Grand Prix is uitgesteld. Het uh, circuit uh, heeft uh, samen met de Omgevingsdienst uh, Eimond... en denk ik ook uh, nu de gemeente van twee kanten nu uh, bevestiging gekregen... dat er helemaal geen gif in die grond... geen giftige stoffen zit in, uh, in die asfaltblokken ik zou bijna zeggen ik heb wat huisvleit gedaan en ik had hem van de week al gedraaid dus ik doe het nu nog maar een keer hier is uh, een uh, vlakke seagulls met de, de Ferrari V12 ertussendoor. Heet vandaag Lisanne Veenendaal, ze heet Lissy Wie als ze optreedt en dit was een van de producties die ze gemaakt heeft in 2019 alweer. Little Big Secret over uh, geheimen die uh, zodanig in de weg kunnen zitten dat je op een gegeven moment er wel over moet uh, praten. Dus dat uh, is eigenlijk een beetje de strekking uh, van het uh, verhaal. Uh, maar goed, ze is vandaag uh, 24 geworden, dus uh, reden te meer om hem uh, te draaien. Gisteren was uh, Michel Hebbeljarig, hadden we ook iets van Michel hebben gedraaid. Nou, dat uh, zeggende ga ik uh, terug naar uh, de horeca van uh, Zandvoort. Want uh, ja, um, jammer, die kaart het uh, min of meer al aan van, uh, in het uh, nieuwsoverzicht. Formule anderhalf, uh, extra ruimte in de Straat uh, voor terrassen. Uh, afgelopen zondag zat hij uh, al nog uh, bij collega's uh, Vos en Harms uh, in de uitzending. En nu heb ik hem zelf aan de telefoon. Ron Brouwer, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, toen uh, in vijf, op 15 maart uh, werd het besloten van uh, de boel moet dicht. Uh, toen uh, toen kwam ik uh, jou uh, een paar dagen later kwam ik je tegen. Of uh, ergens, uh, nou ja, in ieder geval kwam ik je tegen. En uh, toen hoorde ik je op een gegeven moment, brommen. ja, ik mag bijna niks meer. Uh, en toen zei je, ja maar wat uh, vroeg iemand aan je van, uh, van nou, uh, op Facebook, ja dat mag ik dan nog wel net wel. Dat is nog het enige wat ik mag. Dus, het uh, was... Het was, het was een beetje, eigenlijk, ja, het met er flink in bij, bij de horeca, heb ik begrepen, de, vanaf het moment dat jullie dicht gingen. Ja, dat, het is ook niet niks natuurlijk als je van het ene moment op het andere moment in een dicht moet. En, uh, en uh, het liefst wat je doet is, is, is mensen blij maken en, en, en een leuke avond bezorgen. En dat mm. mag je helemaal niet meer. Nee, dan, uh. nee want, want die kroeg is denk ik ook een sociale functie. Ja, dat is bijna bij elke kroeg zo natuurlijk. Ja, ja. Uh, waar, waar, kijk, er komen een hoop mensen uit het dorp vandaan. Maar ook een hoop uh, toeristen die gewoon elk jaar terugkomen. Mm. En uh, die, die verheugen zich er gewoon op als ze op vakantie komen naar Zandvoort. Om ook even uh, langs de kroegen te gaan natuurlijk. Mm. En, uh, bijvoorbeeld mijn kroeg. Maar dat zijn ook andere kroegen waar ze, waar ze regelmatig allemaal uh, komen. En uh, ja, mm. dat, dat is natuurlijk een sociale plek. Ja, ja, maar ook gewoon om even het verhaal kwijt te kunnen van... Wat je dwars zit, noem maar op. En zeker in, deze Alles, tijden, ja. zeker in deze tijden is dat dan wel erg uh, nodig. Want dan uh, kan ja. je, ik kan me daaraan, uh, niet aan de indruk onttrekken. dat een gesprek zo zou kunnen. wat ze daar nou hebben besloten, dat is enorme waanzin. Ja, uh, zo is. Je, je, je kan sommige mensen ook weer tot een andere gedachte brengen. Weet ja, wel, dat is sommige, ook wel mogelijk. Je ja. alleen maar de dingen in, in, in het nieuws. Ja. wat soms niet helemaal klopt. Ja. En dan uh, kun je ze een beetje vertellen van. joh, maar het zit anders, het zit zo ja. en zo. Ja. En dan worden ze toch een beetje rustiger en dan ja, denken ze, oh ja. Zo, ja, ja. ja, ja. Of, of je laat de andere kant ook een beetje, een beetje horen. Ja. <laughs> ja. Je moet ook een beetje de andere kant bekijken. Kijk, ja, ja. iedereen En dat is heel menselijk. Iedereen bekijkt het op zijn, op zijn eigen manier, zeg maar. Ja, ja, ja. En, en naar zijn eigen toe. Ja. Maar hoe, het zit natuurlijk altijd een andere kant aan. Ja, hoe zit dat uh, in deze discussie? Want dat betreft jezelf. zelf. Er uh, ja, dus ja, zit ook ook zitten ook twee kanten aan het uh, verhaal, denk ik. Ja, we, we, we, we hebben gisteren uh, uh, weer een videoconference gehad. Dat is weer helemaal nieuw voor mij, maar dat is. Uh, hoe gaat het je af eigenlijk? Nou, in het begin was het was niet zo druk, dus dat valt wel mee. Maar deze vergadering was heel erg druk, want bijna alle ondernemers van uh, van het centrum uh, waren uitgenodigd. Dus ik denk, ik dacht dat we wel met een man of veertig erop zaten. Dus dat is een beetje rommelig. Ja. Maar je kan wel je woordje doen en, uh, en er werd duidelijk uitgelegd uh, ja, hoe ver ze zijn. Mm. Want het is nog niet helemaal uh, duidelijk precies wat er uh, wat er uh, wat er kan en wat er mag. Mm. Ja. Dus uh, ja en zoals het uitgelegd werd, is het heel makkelijk om te zeggen van uh, je kan de haltestraat afsluiten. Mm -hmm. Dat is heel makkelijk te zeggen, dan gooi maar vol met tafels, maar zo werkt het dus niet. Nee. Want uh, de, de, de, de, de, de, ja, de lopers, de, de, de, de, ja, de, de mensen die door de straat heen lopen, die moeten een bepaalde afstand hebben vanaf het terras. Ja, ja. Daar moet ook een anderhalve meter tussen zitten. En als er dan twee mensen naar elkaar lopen, is dat weer 1,20 meter en daar daarnaast ook weer 1,50 Ja. ja. En dan komen nog twee mensen lopen die de andere kant op lopen. Dat is 1,20. En daarna, daarnaast moet ook weer een Dus je bent bijna op 8, 9 meter breedte wat je moet hebben ja. <laughs> om, om een looppad te creëren door, uh, noem, ik noem maar de Altestraat. Ja. En dan blijft er, ja, en dan blijft er ook voor... Uh, ja, uh, ik hoor aan, aan de manier van... Het is haast een uh, wat, wat cynisch lachje, uh, maar het, uh, het, het is hogere wiskunde moet je er eigenlijk wel voor hebben, denk ik. Ja, nou ja, ik, ik, ik, uh, ik word daar een beetje moe van, want ah. het, het is zo onpraktisch en zo uh, onwerkelijk ook. Want ja. nu heb je die ruimte ook niet om te lopen, ja. volgens mij. Uh, dus naast uh, de attributen van een uh, glas uh, en, en, en een tap moet je dus nu ook gewoon een meetlat hebben. Ja, dat moet dat moet wel een hele tijdje natuurlijk, want ja. we zijn druk aan het m meten en aan het doen. En uh, ja, je komt je komt er bijna niet uit, jongen. Ja. Dat is het is gewoon heel moeilijk. Ja. Maar, maar we gaan het ik ik ben sowieso ik ben sowieso positief gestemd dat de gemeente er heel druk mee bezig is om ja. in ieder geval ons de kans te geven om iets te Iets te realiseren om het een beetje goed te maken. Ja. Maar de gemeente heeft ook te kampen met allerlei regels natuurlijk. Ja, dat, is, ja. dat is het probleem. Ja, want uh, dat is iets wat de burgemeester ook zei. De ene regels die gelden voor de ene gemeente, gelden weer niet voor de andere gemeente. Ja. En toen heeft hij min of meer gezegd. Ja, ik kan me dan ook wel voorstellen dat de ondernemers dan zeggen. Ja, maar hoe zit het dan uh, met ons? Hoe kan het nou, weet je? Ja. dat nou? En zij dan wel en wij niet. Weet je? Dat, dat, dat idee. Nou ja, kijk, ik heb het idee dat de gemeente er helemaal niet negatief tegenover staat. Ja. Uh, in ze proberen van alles te doen om, om wat te creëren voor ons. Ja. Uh, maar goed, het is moeilijk, moeizaam. Het is allemaal heel moeizaam en het ja. duurt allemaal heel lang en we weten eigenlijk nog niet zoveel. Dus dat, ja. dat is voor ons als ondernemer is dat heel lastig. Ja, uh, maar goed, jullie gaan wel uh, toch 1 juni starten. Tuurlijk gaan we, ja, tuurlijk. Kijk, ja. ja, uh, ik denk dat het, uh, dat het heel noodzakelijk is om open te gaan, want er moet weer uh, wat verdiend worden. Ja. Al is dat heel moeilijk in deze situatie, maar uh, om echt niet wat te gaan verdienen. Kijk, je gaat wel omzetten, maar of je het kan verdienen, dat is weer een ander verhaal. Ja, uh, nog, nog iets wat mij uh, in uh, de discussie uh, is opgevallen. Uh, want dat, ik, ik heb nu een horecaondernemer zelf. Uh, een week of wat uh, geleden was er daar ineens de directeur van, of uh, de president van de Nederlandse bank. Meneer Knot, ja. hoe, heb jij ja. dat, uh, hoe heb jij daar dan tegenaan zitten kijken? De man zei op een gegeven moment: ja, als uh, je zaak uh, niet levensvatbaar is, uh, ja, dan, uh, dan moet je maar gewoon of zodenmieteren. Zo uh, is het een beetje ja, ondiplomatiek een gezegd. Beetje, uh, het was een beetje of je mensen je hart gestoken kreeg, zeg maar. Ja. Uh, zo'n gevoel krijg je ervan: ja. van nou, hoe, hoe durf je zo'n mannen te zeggen? Terwijl er zoveel zaken zijn die, die, die daar dan problemen mee zouden hebben. Hm. Nee, dat zijn eigenlijk ook levenswerken. Zeg maar van een heleboel mensen. Ja. En... En er wordt zo makkelijk over gepraat. Maar die meneer heeft ook heel veel uh, tegenspraak gekregen, denk ik. Ja, geloof het wel. Want, uh, nou ja, er, er waren in Den Haag. heb ik zelfs nog iets voorbij zien komen. van, van wat, nou ja, die, die functie van een kroeg. Ik heb het net al min of meer gezegd. Weer terug even naar deze gemeente. Um, jullie gaan 1 juni open. Wat verwacht je ervan? Uh, ik denk. Uh omdat het natuurlijk tweede Pinkse dag is. en iedereen is vrij. dat het wel een beetje chaotisch wordt. Hm. Maar ja, wij hebben allerlei voorzorgmaatregelen genomen. om dat een beetje te ordenen. Ik, ik ga zelf uh, bij de deur staan. en op het terras staan. om mensen te passeren. want je moet zitten, je mag niet staan. En er zullen gerust wat mensen teleurgesteld worden die dan uh, ja, geen plaats kunnen nemen ja. en die dan een andere keer terug moeten komen. Ja, ik maar lees. Dat hebben, we, ja. Ja. dat hebben we onze stamgasten natuurlijk ook al een beetje. Gaan we dat een beetje uh, informeren erover. Ja. Zodat we zelf ook een beetje weten hoe of wat uh, en dat gaat van het weekend al gebeuren. We hebben goede contacten met alle, alle stamgasten, dus ook via Facebook maar ook via WhatsApp en dat soort dingen, dus we, we lichten de mensen goed in daarover, ja. er, om, om zoveel mogelijk mensen niet teleur te stellen. Ja. Is het dan ook zo dat bij toebeurt uh, zoiets zo uh, moet, uh, dat jullie daarover nadenken, van, uh, van de, uh, nou, ja, ja, wanneer ja, kan ja, jij en wanneer kan jij? Ja, ah. dat, dat is wel, het is heel moeilijk, hè? want ja. uh, horeca is natuurlijk niet uh, een afspraak bij de dokter zeg maar. Nee, nee, nee maar dan ga je wel uh, nu heen, heb ik het idee, uh, om te reserveren, ja, dat, dat, moet je dat, je tegenwoordig. Nou, daar willen we niet naartoe natuurlijk, nee. we willen niet, als jij gezellig zit, ja. uh, je bent om vijf uur binnengekomen en je zit om zeven uur nog gezellig, om dan te zeggen om zeven nee. uur, nee. Ja, sorry, je tijd is om, je uh, moet weg. Nee, dat bedoel ik niet, maar ik bedoel ermee te zeggen van, uh, ik bedoel, uh, je kan bijvoorbeeld afspraken maken van, nou, uh, als jij kan uh, op die dag, uh, ja, dan kan ik niet, nou is mooi, dan kan jij de volgende dag zoiets. <laughs> ja. <laughs> Of uh, denk ik dat een beetje te lichtzinnig ja, over dit soort Ja, nou, ik, ik, ik wil het een beetje uh, iets soepeler houden. Ik, ik wil gewoon uh, dat de mensen mij een WhatsAppje sturen voordat ze willen komen. En, uh, en dan kan ik hun vertellen of er plek is ja of nee. Ja. Om teleurstelling te voorkomen. Want als je voor een deur iemand moet uh, weigeren waar iedereen bij staat, is ook een beetje lullig, vind ik. Ja, ja. Voor, voor mij is het een klote gevoel en voor degene die er staat ook. ja. ja. Ja. En misschien krijg je wel wachtrijen buiten, die, als er iemand weggaat, <gene squirrel> <gene> die dan gaat zitten. Ik weet het niet, ja. dit is wat je <gene> in Amerika bij restaurants hebt. staan hele rijen ja. staan er voor, voor de restaurants om te wachten, ik, ik om, om plaats te nemen. Het, en, het, het, het blijft een hele bizarre, bizarre uh, tijd waarin uh, in ik ik leven. Ja, we moeten er heel erg aan gaan winnen denk ik, uh, voorlopig. Ik ja. hoop dat de, de, de oude uh, situatie weer gauw terugkomt, maar dat, dat hoop er ik ook. ook niet dat hoop ik ook. Er zijn er meerdere die dat denken, ik ben er en ik, uh, uh, eigenlijk, uh, de geworden het nieuwe normaal, de anderhalve betere economie, ik, uh, ik ben er klaar mee. Maar goed, dat is mijn eigen persoonlijke mening. <laughs> ja! Ja, uh, gisteren... Ja, dit is, dit is, dit is, met mijn café ook, ik heb, ik heb uh, vier biljartclubs, dus uh, ja. maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ja. Maar die kunnen toch ook niet biljarten, want de mensen moeten zitten, ze mogen niet staan. nee nou ja, zit biljart is een beetje moeilijk, hè? Ja, nou ja, goed. Uh, misschien dat, uh, dat er een nieuwe sport uh, bij uh, Lauren en Hardy ontstaat. Het uh, zit uh, uh, hè? Dus uh, ja. Dus, dus ja, we, dus we hebben besloten... We waren altijd alleen in het weekend de tapas... Uh, om dat dan vanaf woensdag te doen. Ja. Dus dat we woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag... Uh, tapas uh, serveren. Ja. Om dat een beetje uit te breiden, voorlopig. Ja. Ja. Uh, maar goed, uh, in, in ieder geval... je hoeft niet meer stil te zitten. Dat is één uh, ding. Je hoeft niet nou, meer... Dat is wel, uh, ja, dat is 100% zeker, want we de eerste de, twee, drie, vier weken hebben we lekker alles opgeknapt en alles dan ben je bezig. Maar daarna ja. dan, uh, ja, dan begint de moed wel een beetje in je schoenen te lopen, want je verwacht nooit dat het zo lang gaat duren natuurlijk. Ja. Maar goed, uh, ik, ik dank je voor de, voor de bijdrage in, uh, in, dit, uh, in dit hele verhaal. Heel graag, ja. ja en uh, en uh, ja, wat wou je zeggen? Ja, ik zou zeggen, kom, kom maandag niet allemaal tegelijk, maar kom wel. <laughs> niet allemaal tegelijk, Ho, stop. Want uh, dan, ja, dan moet je dus ergens uh, bij de deur staan... en uh, ergens uh, door de Halterstraat heusgeven uh, zeggen van... ja, kan even niet. we hebben in ieder geluk dat het mooi weer is. Dat is één ja, dat, dat uh, voordeel. Goed, Ron, dankjewel voor, uh, voor uh, even de bijdrage in het uh, programma. En veel uh, sterkte de komende weken. Dankjewel, ja. Okay. Goed, dat was Ron Brouwer. Dan moet ik even iets vaktechnisch vol gaan zitten kletsen. Maar ja, dat kan wel. Want over die autosport gesproken... ik had zelf iets geplaatst op mijn eigen Facebook-profiel... over dat verhaal met die tribune. En daar ontspond zich een discussie tussen... één iemand van buiten Zandvoort, hoe kan het ook anders... en uh, ja, natuurlijk een paar Zandvoorters zelf... die zeggen van je moet toch wel een klein beetje ingevoerd zijn... hoe het een en ander zit... En ja, de man was ja, toch min of meer van mening dat, dat als hij bijvoorbeeld met zijn dakkapel iets zou aanvragen... Dat, dat hij dan niet zo zou behandeld worden als het circuit met het verlenen van de vergunningen. Misschien een deel heeft hij daar wel een punt. De man heet Toon van Mul, maar hij is ooit bij ons geweest in de studio en hij heeft ook muziek gemaakt. En dit is één van de werken van Toon. Ik heb de wind nooit gezien tot het nieuws van 11 uur. Aan de muren en het dak. wil weten wat het is. Ik voel mij niet op mijn gemak. Ik ga naar buiten om te kijken. Zien wat mijn huis is. Storm op. U op, de koeken, jij en een lauw blikje bier. Ik heb de hemel dus gevonden, nog dichterbij dan hier. Mijn toekomst, die wordt steeds kleiner. Mijn dagen steeds meer waard. Jij mag ze allemaal hebben. Dat jij ze goed bewaart, maar hoe kan iets zo onzichtbaar mij laten wankelen waar ik sta, mij raken zelfs van binnen. Het maakt dat ik nu ga, maar ik wil verder, ik wil ontdekken en ik wil weten waar ik moet zijn. De schoonheid, weer bezitten En naar haar kijken, als zij is mijn Ik wil naar nooit ontdekte kusten En ik wil rozen in een onbestaanbare kleur rood En ik wil vlinders in miljoenen kleuren Want anders ga ik dood Maar hoe kan ik bezitten ik heb de wind nooit gezien. Iets wat niet bestaat. Ik en heb de eten wind. op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.